Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het WK is over voor Nederland. Ze verloren vannacht in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het was langspannend. Het winnende doelpunt voor Spanje viel pas in de verlenging. Middenvelder Jackie Groene baalt er flink van. Gewoon jammer. <laughs> het is echt jammer. Dat we, ik denk eerlijk gezegd dat vanaf de 1-1 dat wij de meeste kansen hebben gehad. En dan is het kloten dat hij aan de andere kant valt. Toch hebben de supporters die bij de wedstrijd in Nieuw-Zeeland waren eigenlijk maar één boodschap voor Oranje. De meiden hebben zo goed gespeeld, ze zijn zo blij dat ze hierheen gekomen zijn en zo een best gedaan hebben. Ze hartstikke trots op ze. Echt hartstikke trots zo goed gedaan dames. Spanje weet nog niet tegen wie ze moeten in de halve finale. Dat kan Zweden of Japan worden. We het donatal van de bosbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 53. De Nederlander Jacco van Delden woont op Hawaii, maar niet in de buurt van de bosbranden. Toch leeft hij intens mee, omdat de bewoners van de eilanden nauw... Nou, verbonden zijn met elkaar. Je ziet het bij ons op het werk. Er zijn mensen die, uh, onze, onze employees, onze coworkers, die, uh, die hebben familie op Maui en die proberen hun te bereiken. En, uh, maar de telefoons zijn allemaal uit en uh, er is geen exiteit op net West Maui, dus het is heel erg uh, moeilijk om uh, om iemand dan ook te bereiken. Dus, uh, dus iedereen, ja, die is, uh, die is toch wel uh, devastated. Hij volgt dan ook op de voet wat er gebeurt. Het is natuurlijk een, uh, een chaos toestand daar, want uh, heel Lahaina is zeg maar weg. Er zijn, ik, ik heb net Gehoord dat er meer dan duizend uh, gebouwen verwoest zijn. En uh, er waren vanochtend filmpjes op uh, social media dat uh, mensen uh, overal lijken zagen. Dus het is een hele, hele akelige situatie daar. In Haarlem staat een supermarkt in brand. Een woordvoerder zegt tegen het ANP dat het vuur waarschijnlijk ontstond in een vrachtwagen die aan het laden en lossen was. Daarna sloeg het over naar een pand van de Albert Heijn. Het lijkt erop dat niemand gewond is geraakt. Wel hangt er een flinke rookwolk in de wijk. En je gaat waarschijnlijk meer betalen voor je treinkaartje in de spits. In de Volkskrant staat dat de NS over twee jaar een spitsheffing mag gaan invoeren. Dat wilden ze al heel lang. Maar er is ook een tegenvaller voor het spoorbedrijf. Ze verliezen het alleenrecht op internationale treinritjes. Naar bijvoorbeeld Londen, Parijs en Berlijn. Het weer, het wordt een zomerdag vandaag. Veel zon en 25 tot 28 graden. Dit weekend minder warm, met zaterdag ook kans op een bui.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 Oh yeah Si dice così, no? E poi, e poi Che idea Ma vale idea Non vedi che lei non ci sta Che idea Ma vale idea Maliziosa ma sapra tenere a pada un superbullo Biffo come te E poi che avresti di speciale Che in un altro no, non c'è Che idea Ma vale idea Non vedi Che idea? geleide, lunge in girare in te senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in sjoen, scusa, tu che dai? En la tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'en fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata e 5 litri s'è si scolata. Mi e sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. M'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino suo di fata, ma sembrava una patata, l'ho l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!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 Senza avere mai le cose che pretendi in fondo scusa in cambio tu che dai che idea.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 Douce France, cher pays de mon enfance, versée de ton insouci. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. alle vakantie. Zomer met 23. Korte rokjes vind ik. Bildig felle kleuren en een clip in mijn haar. De zon die schijnt op mijn kopje. Pootje vader vindt het toppie. Op vakantie, Ibiza, ik kom er aan. Kom van het strand, mijn lijn is al zichtbaar. Zichtbaar, kijk in de spiegel en ik zie mijn pitje haar Een goede lava is natuurlijk ideaal. Ik kan niet wachten op mijn Anne Fleur vakantie. Oh, oh, oh, oh, oh. Anne Fleur vakantie. Pajasje, roept de ober, doe mij maar een Esma. Mag ik één Esma alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van die ja. oude zomer, hits, nostalgie. Gaan we uit, dan gaan we naar de Nova. Let's go! Dwakke ochtend, haverkappers kan niet zonder. Zin. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Haarlem staat een winkel van Albert Heijn in brand. Medewerkers ontdekten de brand rond kwart voor zeven tijdens het laden en lossen. Zeker 259 boeren die door een gerechtelijke uitspraak sinds 2019 illegaal stikstof uitstoten... krijgen niet de beloofde hulp van het Rijk. Dat schrijft de NRC naar eigen onderzoek. Op het WK Voetbal is Nederland uitgeschakeld. De ploeg van André Jonker verloor de kwartfinale van Spanje met 2-1 na verlenging het weer zonnig en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 tot 29 graden. Vanuit het westen laten vandaag meer bewolking en in het zuiden en oosten kan lokaal een bijvallen.